You got your Julie, I got my Julie. Anybody who's on a Julie, they you forget one. Damn. Yo, slumming and banging, you dig that? Uh, uh, uh. A to the L to the I to the G C. J oh, yeah. to the U to the L I G C. to the H to the A double C. Oh, boys get.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 Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg is de veiligheid van de patiënt erin in het geding. Bij controles bleek dat er veel fout gaat bij het steriliseren en desinfecteren van instrumenten... en dat vuile en schone instrumenten er door elkaar liggen. Ook staat er röntgenapparatuur die niet is aangemeld bij het ministerie. Het gaat om tandartsenpraktijken in Purmerend, den helderen medemblik... waarvan er drie onder de koepel acres vallen. De Australische deelstaat Queensland zet zich schrap voor de orkaan Yasi, een van de zwaarste stormen uit de geschiedenis van Australië. Het orkaanfront is 500 kilometer breed en er worden windsnelheden verwacht van 300 kilometer per uur. De autoriteiten hebben iedereen opgeroepen binnen te blijven. Eerst werd nog aangeraden om te vluchten, maar daarvoor is het nu te laat. Haar naam was Sarah, was vorig jaar het best verkochte boek in Nederland. Van het boek over de deportatie van een Joods meisje in de Tweede Wereldoorlog zijn bijna een half miljoen exemplaren verkocht. De boeken van de Millennium Trilogie van Stieke Larsson staat op de tweede tot en met de vierde plaats. Het dieetboek van Dr. Frank eindigde op een vijfde plaats. Annie M. G. Schmid staat nog altijd met twee boeken in de top 100. Op 85 staat Pluk van de Pettenflat en op 92 Jip en Janneke. Op Texel is vorige week in een oester een parel gevonden. Dat gebeurt zelden. De vondst werd gedaan door de zogenoemde Texelse oesterman... die regelmatig rondleidingen geeft langs het wat. Tijdens een van die rondleidingen vond hij de parel. In slechts 1 op de 10.000 oesters groeit er 1. De waarde van de parel is nog niet bekend... maar de vinder spreekt van een hele dure zandkorrel.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 Van elke winter bevrijd. Niet te wachten op laten. Nooit meer terug in de tijd. Kan weer stromen nu jij jij jij van mij houdt, want jij raakt me.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 En laat de mensen van je houden Scheur de pagina's eruit En schep die ruimte voor vertrouwen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 Nou, nou laten we die noemde, niet vergeten. Je nee. <laughs> noemde net de naam al van, uh, Karel, van uh, Karel van Huffelen. Huffelen. Die is ja. overleden, was van een van de organisatoren. Ja. Hij is bekend shamaan. Tenminste, hij heeft boeken over shamanisme geschreven. Ja, hij is geen, geen shamaan, was geen shamaan. Oh, okay. nee, nee, maar ik heb, ik heb begrepen dat Carolien, die was ook gewond, ja, zijn vrouw ja, is dat, ja. en die heeft... Uh,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 Uh, uh, van los kan komen op zo'n moment. Dat is logisch, want ja. dat, dat, is, dat greep hem helemaal. Ik was bij hem, ik heb dat wel gesproken ook om hem gerust te stellen. En zo, maar Karel had het veel te druk hiermee. Op wist hij ook uit. dat hij zou overlijden? Nee, nee. daar hmm. had hij te druk voor. Hmm. Hij, dat was maar één ding waar hij mee bezig was, dat was met die pijn. Wat wij hmm. pijn noemen. En oh, is maar Kalin, wat of? ik duidelijk heb gevoeld en gezien, is dat Karel, als de persoon Karel, eh, die jij was, een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 Dat dat ook zo is. We laten het even zakken, Paul. Ja. Dit ingrijpende halleluja. verhaal. Zullen we maar eens naar een Hallelujah? Ja, dat is een mooi lied. Ja, die heb ik net he, dat Dat, ja. dat, het album, dat heeft een hele tijd geduurd voordat we het voor elkaar kregen en bij elkaar kregen. Het samen kregen. Ja. <laughs> uh, het en, het, het uh, heeft langs geduurd, alles, ja. alles samen, geloof ik. He? Vooral ja. vanwege de verschillen. He, de ja. verschillende arrangementen ook, die er, en de mensen die het verschillende arrangeurs.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 En een zangeres aan begeleiden op zijn eigen manier met de akoestische gitaar. Goh. Misschien een domme vraag. Ja, ach, maar is ook een Haarlemmer? Want Focus was al, kwam uit Haarlem. Nee, nee, nee, Jan, Jan is uh, Amsterdammer. Oh, oké, okay. hij Amsterdam is een Amsterdammer. Oké, okay. ja, binnen. Ja. Wat Amsterdammer. Ja. Hij woont in Volendam nu. Maar uh, uh, Carlo kwam met het idee. Toen zei hij, ga eens vragen. Ik zeg, nou, jij krijgt het idee. Vraag jij het? Dus zei is op hem afgegaan. En dan zie je me weer, weet je, dat zijn ook gewone mensen uh, en bekende mensen. Mm. En uh, de volgende dag hebben we elkaar gesproken. En in november uh, vorig jaar heb, uh, ben ik met hem de studio ingegaan. En uh, ik zeg het wel meer, gek het, maar het, uh, het waren twee mannen die muzikaal gezien dan de liefde met elkaar bedreven. Het ja. was echt magisch. Komt er ook nog een orgasme? Ja, dat ga, <laughs> goed, dat ga je nu horen. We gaan het nu horen. <laughs> We'll Dat liefde is. En hoe het voelt als je dat mist. Liefde, dan het alles. Dus wat doe Ze streelt mijn hart en ze vult mijn huid, ze breekt mijn troon.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 Luister naar de volgende muziek en die wordt bij jou meegebruld, Paul. Ik, zal, ik beloof dat ik mijn mond <laughs> zal houden. Dat is uh, to, met, to Be met Anders Dan Voorheen. Uur mij aan de stenen, Geen massen die me domineren. Geen mens om mij te controleren. Ik laat mij echt geen angst aan praten. Ik kan zelf alleen weer Hier leest het op mijn lippen. Ik laat me door, geen mens zou chippen. Geen bank, beroef mij Hi, Goedenavond, We hebben, Hoi, Dionne Scheurs. Ik ga de agenda even vertellen voor de komende weken. We zijn er zelf 6 februari weer, maar tot die tijd is er zoveel te doen in en om Zandvoort en Haarlem. Bijvoorbeeld op 19 januari leven in openheid dialoog.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 vlakbij Delft. Dat is een eentje verderop natuurlijk. Maar daar brengen we altijd het uur van het hart. En dat is een... En het staat op jullie website, hè? staat op de website. En die hebben jullie openstaan. is bnl www.to-b.nl Luisteraars. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer. Zeg ik tegen jou, Paul. Uh, Herman, heel erg bedankt voor de techniek. Je moest invallen voor Rob, want die kreeg ineens een beroerte omdat hij het nog te druk had. Ja, Rob is zelfstandig, Moeten u weten, dames en heren. De volgende uitzending is op zondag 6 februari van 8 tot 9 s'avonds. En we hebben dan Giovanni Gommersbach in onze uitzending en zij gaat het hebben over biologisch eten. Deze uitzending wordt gepresenteerd door Herman Harms. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s'avonds herhaald en elke woensdagochtend van, van 11 tot 12 uur.